Levi van Eck met het NOS-journaal. Ranomi Kromo-Ijojo heeft op de Olympische Spelen in Tokio net naast een medaille gegrepen... in de finale op de 50 meter vrije slag. De zwemster eindigde als vierde. Trout ging naar Australië. Het is voor de tweede keer op rij dat kromo Jojo terugkeert van de Olympische Spelen zonder medaille. Maar ze noemde het haar mooiste vierde plek ooit. Bij de mannen werd Tom de Boer achtste op de 50 meter vrije slag. Daar ging het goud naar de Verenigde Staten.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 Ze liep daar alleen met een koffer en had verder geen documenten bij zich. Het meisje sprak geen Engels of Nederlands. Een omstander die de taal van het meisje sprak heeft haar gerustgesteld... en wordt nu opvang voor haar geregeld. In Brazilië is na zes jaar het Museum van de Portugese Taal heropend. Het gebouw van het populaire museum in São Paulo... werd eind 2015 grotendeels verwoest door een brand. Daarbij kwam ook een brandweerman om het leven... Vorig jaar bleek dat de brand werd veroorzaakt door problemen met de verlichting. Bij de opening was onder meer de Portugese premier aanwezig. De Braziliaanse president Bolsonaro was er niet bij. Het Museum van de Portugese Taal was voor de brand... een van de meest bezochte musea van Brazilië. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel droog bij een graad of 13. De ochtend begint overwegend zonnig, maar al snel ontstaan er stapelwolken. In de middag vallen vooral landinwaarts stevige buien... Wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zé, Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. met nu de nacht.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 Thank you. UK. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM zal volgen. 106.9 FM. ZFM. Marmosa. Vargo. Lansaia Rick Iglesias. De Pico Mil, die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 Y es que me pasé, me pasé de copa, me fui a dormir contigo, y me desperté con otra, hace más de mes, juré que era la última vez, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Por la mía baby creo que me ganó el alcohol, después de par de tragos me noté y perdí el control, y me dejé llevar por la música y la emoción, y se me salió en la mano maar yo quería contigo y term...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 最后 Deze is een vakbals. CFM. I've cried That's my See it then, so. Give me fire, give me reason, take me higher, see the champions, take the field now.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 Just in a beautiful game, and together at the end of the day.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 There, to there, to make my design. Like it's wrong. Sing along, to out Until Into that feeling which just getting started When the nights get colder And the rhythm starts to falling behind Just dream about that moment When you look yourself right in the eye, eye, eye. I, I, say I want